Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 4 uur. Hoho! Freddy van met het NOS Journaal. Staatssecretaris Snel van Financiën is opgestapt. Tijdens het Kamerdebat over de ten onrechte stopgezette kinderopvangtoeslagen... las hij een verklaring voor met als conclusie dat hij niet verder kan. Gisteren bleek dat de D66-staatssecretaris alleen nog op steun van de coalitiepartijen kon rekenen. De druppel die de emmer deed overlopen waren de grote deel zwartgelakte dossiers... die gedupeerde ouders vorige week van de Belastingdienst kregen. Snel is de derde bewindspersoon uit Rutte 3 die voortijdig aftreedt. Eerder stapte VVD-minister Zeilstra en VVD-staatssecretaris Harbers op. De meeste boerenacties lijken ten einde te komen. Op het mediapark in Hilversum vertrekken de boeren. Ook de blokkade op de A15 wordt opgeheven. In Den Haag rijden de boeren weg van het Malieveld... en ook in Arnhem en Middelburg is het protest voorbij. In het noorden wordt nog actie gevoerd. Rijkswaterstaat waarschuwt voor een drukke avondspits.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 En het busbedrijf Havi Beheer uit Goor is failliet, verklaard. Gelieerde bedrijven als Havi Reizen en Peter Langhout Reizen zijn niet failliet, meldt de curator op zijn website. Of alle geplande reizen met die organisaties kunnen doorgaan is onduidelijk. De curator hoopt reizigers morgen meer informatie te kunnen geven. Havi Travel is een van de grootste touringcarbedrijven in Nederland en biedt onder meer groepsreizen aan naar evenementen en voetbalwedstrijden. Het bedrijf nam in 2016 Peter Langhout over en in 2018 de busreizen van OAT. Het weer. Op veel plaatsen blijft het tot vanavond droog. Vannacht regen. In het noordoosten is natte sneeuw mogelijk. Morgen is het overwegend bewolkt en zijn er perioden met regen of motregen. Het wordt dan 4 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Het is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland is er de meeste vertraging op de A1. Het komt vooral doordat boeren vanuit Hilversum het Mediapark verlaten en de A1 opdraaien. Van Amsterdam naar Amersfoort heb je daardoor 40 minuten oponthoud tussen Naar de Vesting en Baren. Het is ook druk op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam. Daar is een rijstrook dicht voor de aansluiting met de A10, want daar ligt grind op de weg. Dat veroorzaakt ook ruim een half uur oponthoud.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 Hoi hoor je op zfm zfm say uh -huh. You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 For the day I die Surrender my everything Cause you made me believe you're mine Yeah, you used to call me baby Now you're calling me by name mm. Takes one to know one Yeah, you beat me at my own damn game I'm pulling no Our conversations and like it's the last goodbye That one of us gets too drunk and calls about a hundred times So who even been calling, baby? Nobody could take my place When you looking at those strangers, Hope to God you see my face I'm pulling away, pulling away from you. I give and I give and I give and you take, giving you take. You're running, running, running, running away, running away from you. Mm, from you.